Maud Schreurs met het NOS Journaal. Een dag voor het begin van het EK voetbal heeft de Franse president Hollande opgeroepen te stoppen met stakingen en demonstraties. Hij zegt dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Volgens de president kijkt heel Europa de komende maand naar Frankrijk. En daar horen geen stakingen en massabetogingen bij, zegt Hollande. In Frankrijk is hevig verzet tegen een nieuwe arbeidswet. De piloten van Air France willen vanaf zaterdag gaan staken uit protest tegen nieuwe bezuinigingsplannen. De nieuwe wapenstok die agenten waarschijnlijk over twee jaar krijgen is 11 centimeter langer dan de gummiknuppel en hij is van metaal. Ook is die inschuifbaar en daardoor compacter. Met de nieuwe stok kan de politie makkelijker en harder slaan. Omdat de nieuwe wapenstok langer is kunnen agenten tegenstanders beter op afstand houden. De politie heeft al een proef gedaan met de nieuwe wapenstok in Zwolle en in Deventer. Daphne Schippers heeft in Noorwegen een drukwekkende overwinning gehaald op de 200 meter. Bij de Diamond League wedstrijd in Oslo liep ze de afstand in 21 seconden en 93 honderdste. Niemand was sneller dit seizoen. Schippers heeft met deze prestatie de eerste plaats op de wereldranglijst overgenomen van de Amerikaanse Tory Bowie. Die liep de 200 meter afgelopen maand nog in 21,99. Zes honderdste langzamer. Bierbrouwer Heineken stapt in de Formule 1. Het gaat om een sponsorschap. De naam van het concern zal niet te zien zijn op Formule 1 Bolidis. Wel wordt Heineken volgend jaar de naamgever van drie Grand Prix. Ook wordt geld gepompt in de campagne If You Drive, Never Drink. Het sponsorschap van Heineken gaat komende september in... bij de Grand Prix van Italië, op het circuit van Monza. Heineken zegt dat de stap los staat van het succes van Max Verstappen. Het weer vannacht overal droog, morgen steeds meer bewolking... en in de avond kan in het westen een bui vallen, maximaal rond 20 graden. Zaterdag blijft het droog, maar zondag vooral in het zuidwesten buien. En dit was het het Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio.